12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. BBC-journalisten hebben zich aangesloten bij een studiereis van economie-studenten. om zo Noord-Korea binnen te komen. Mag dat? En een mediaforum met Katrien Keil en Max van Wezel. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Meegens. Goedemiddag. 20 doden na bomaanslag in Irak. Griekenland en onderhandelaars eens over nieuwe bezuinigingen. En een zure dag in Eindhoven na het verlies van PSV. Vrij veel wolkenvelden vanmiddag, maar ook af en toe zon. En er trekken buien over het land waarbij in het oosten later vandaag ook kans is op onweer. 15 tot 19 graden wordt het. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. De rest van de week is het licht wisselvallig. Vanaf donderdag komt er weer wat meer ruimte voor de zon. Vrijdag zijn er dan nog wat buien. En het wordt weer een stuk kouder, eind van de week. Bij een serie bomaanslagen in Irak zijn zeker twintig mensen omgekomen en ruim honderd mensen gewond geraakt. Zaterdag, komende zaterdag, zijn er provinciale verkiezingen in Irak. Mogelijk heeft het daar allemaal mee te maken. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, waar zijn die aanslagen in Irak gepleegd? Eigenlijk door het hele land. Uh, je hebt ze gezien in Baghdad natuurlijk, in, uh, in andere hoofdsteden, uh, in Koek. En eigenlijk uh, allemaal op hetzelfde moment. En daarom ligt het voor de hand om ervan uit te gaan... dat het een gecoördineerde serie aanslagen was. Met autobommen, maar ook een aantal bermbommen. Hm, minstens uh, twintig doden. Verantwoordelijkheid voor die aanslagen al opgeëist, Sander? Niet opgeëist. Uh, en dan ligt het voor de hand als je naar het verleden kijkt... om uh, te denken dat Al-Qaeda-geleerde groepen erachter zitten. Uh, dat is een sunnitische beweging. Dat probeert de regering die hoofdzakelijk uit shiiten bestaat te ontregelen. Maar wat vandaag wel opvalt is dat de doelen eh, ook soenitische doelen waren. En dat het erop gericht lijkt te zijn om vooral zoveel meer, eh, mogelijk onrust te veroorzaken. Eh, want een aanslag bijvoorbeeld op een markt eh, aanslagen tijdens het spitsuur op drukke plaatsen. Vandaar dus ook niet zoveel eh, politie, mensen die gedood zijn, maar vooral heel veel burgers. Onrust veroorzaken, zaken ontregelen met het oog op die, die regionale verkiezingen van zaterdag dan? Ja, dat zijn uh, provinciale verkiezingen die sowieso al ter discussie staan. Want uh, het geweld de laatste tijd neemt toe. Daarbij zijn ook politici om het leven gekomen... die mee zouden doen aan die verkiezingen. Dus uh, ja, die discussie die zal nu wel toenemen. En het lijkt haast wel alsof het de, de plegers van die aanslagen daarom te doen is geweest... Uh, onveiligheid creëren, uh, tegenstellingen creëren... tussen die verschillende groepen die in Irak proberen samen te leven... ook op uh, politiek niveau. En die discussie, nogmaals, die wordt op dit moment gevoerd. Ik heb op dit moment nog niet gehoord dat er serieus sprake van is... om die verkiezingen uit te stellen. En we kunnen dus de komende dagen nog meer van dit soort uh, aanslagen uh, vrezen. Sander van Hoorn, dankjewel. Inspecteurs van het IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank... hebben overeenstemming bereikt met Griekenland over de economische hervormingen in het land. Maakt de weg vrij voor de uitbetaling van het volgende deel van het Europese hulpprogramma. Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat nog eens duizenden ambtenaren... die slecht functioneren worden ontslagen. Europa en het IMF vinden dat Griekenland vorderingen maakt met de hervormingen. Onder meer met het innen van belastingen en met het flexibeler maken van de lonen. De Nederlandse spoorwegen willen volgend jaar vaker gaan rijden tussen Amsterdam en Brussel. En dan gaat het niet om de hoge snelheidsverbinding, maar om de treinen die over het gewone spoor rijden. Dat is een wens van reizigers, de politiek in de Tweede Kamer en staatssecretaris Mansveld Wilma Mansveld van Infrastructuur. Erik Trindhamer, woordvoerder van de NS nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Trinthamer, wat zijn exacte plannen? De plannen zijn dat er vanaf 15 december aanstaande, wanneer de nieuwe dienstregeling weer ingaat, dat er uh, 16 keer per dag vanuit Amsterdam naar Brussel gereden wordt. Dat is nu 8 keer per dag en die frequentie willen we verhogen. En, en kan dat ook? Is, is dat uh, in ja, praktische zin wel uitvoerbaar? Nou, um, ProRail heeft rekenmeesters en alle vervoerders, zowel goederenvervoerders als passagiersvervoerders, dienen hun wensen in en uh, dit is die van ons. Want het zij... is heel erg druk op die lijn hè? Het is heel druk, maar niets is onmogelijk. En dat is nu aan ProRail. Mm -hmm. Maar ik bedoel, de, de politiek kan het willen, u kunt het willen, de reizigers willen het graag. Maar dat is nog niet gezegd dat het dan, dat het dan kan. Nee, de, de aanvraag, onze wens, is ingediend. En ProRail is daar nu mee bezig. Mm. En dat allemaal omdat die hoge snelheidslijn er voorlopig uit ligt. En dat, we willen in ieder geval zeker zijn dat we op 15 december 16 keer per dag kunnen rijden. En dat is de reden waarom we dit verzoek nu ook ingediend hebben. Mm. Mocht nou de hoge snelheidslijn, uh, de, de, die veelbesproken Vira of, of een, een trein die daarvoor in de plaats gaat komen, uh, weer worden ingezet, blijven dan toch die 16 treinen op dat normale traject ook rijden? Een hele logische vraag, begrijp hem ook, maar kan hem nog niet beantwoorden. Omdat ik op dit moment nog niet weet, NS weet op dit moment nog niet wanneer FIRA keren. Mm -hmm. en of die terugschokkeren. Ja. Maar nou ja, stel dat, dat er weer gebruik wordt gemaakt van die hoge snelheidslijn... dan zou het aantal treinen op de gewone lijn weer terug kunnen? Wellicht, maar dat is nog te vroeg om daarop vooruit te lopen. Mocht daar helderheid in komen, zal ik u dat ook zeker laten weten. Ja, ja. Is er al iets te zeggen over wanneer die hoge snelheidslijn... Uh, ja, of, de, of dat eind van dit jaar gaat worden of begin volgend jaar... Wanneer, uh, wanneer er weer op gereden gaat worden? Dat is op dit moment nog te vroeg. Uh. Er worden nu testritten gedaan. Uh, maar voor het einde van juni uh, wordt daar meer helderheid over gegeven. Voor, het einde van, voor de zomer weten we ja, of er dit jaar nog gereden gaat, uh, gaat worden. Ja. Okay. Dank u wel voor de uitleg, meneer Trenthamer van de Nederlandse Spoorwegen. Tot de winst. Goeiedag. Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in... tegen de vriend van Tristan van der Vlis... die van de moordplannen in Alphen aan de Rijn zou hebben afgeweten. De man kan volgens een psycholoog en een psychiater... niet kwalijk worden genomen dat hij uitlatingen van van der Vlis... daarover niet serieus nam. De vriend blijkt gebrekkig ontwikkeld te zijn... en heeft een persoonlijkheidsstoornis... Bij het besluit van het OM speelt ook mee dat de twee voor de schietpartij twee maanden geen contact meer hadden gehad. Gebleken is dat Van der Vlis juist in die periode sterk veranderd. en uh, besloot om zijn plannen uit te gaan voeren, zegt het OM. Dit is het nos UL, Het Dooralt Meegens.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 Uh, het kan ook betekenen dat de toegang tot de schuldsanering een stuk strenger is. Dat is niet iedereen zomaar wordt toegelaten. Daarbij speelt het mogelijk ook een rol dat mensen nu een stuk zuiniger worden en meer uh, geld opzij zetten voor uh, als het economisch misgaat. De Turkse pianist en componist Fazil Say is in Istanbul tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden wegens belediging van de Islam veroordeeld. Zij was voor de rechter gebracht wegens een serie tweets waarin hij een religieuze leider en de Islam belachelijk zou hebben gemaakt.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 De bruinvissen van de noordelijke naar de zuidelijke Noordzee. Want daar in het noorden worden er juist minder gezien. En het groei gaat zo hard dat dat niet door geboortes verklaard kan worden. Ook vorige maand spoelden er opvallend veel bruinvissen aan. Er werden 101 dode dieren gevonden. Dat is bijna een verdubbeling van het gemiddelde. Sport. Een dag na het verlies tegen Ajax eh, likt PSV de wonde. Trainer Dick advocaat en aanvoerder Mark van Bommel... werden aan het begin van het seizoen als verlossers binnengehaald. Maar PSV kan de landstitel intussen wel vergeten. In Eindhoven is verslaggever Ragnar Niemeyer. Het zijn de tafrelen die je kunt verwachten op de hertgang. Het trainingscomplex van PSV in de bossen bij Eindhoven. Hangende kopjes bij de spelers van PSV. Ze zijn er wel allemaal spelen een rondootje op het veld onder leiding van Dick Advocaat. Hij zou PSV kampioen maken, maar slaagde daar niet in. Mark van Bommel is er ook bij, hoewel gisteren in studio voetbal bij de NOS duidelijk leek te worden... dat hij aan het einde van het seizoen gaat stoppen. Dat heeft hij overigens vanmorgen via sms weer duidelijk ontkend. De sterren van PSV, ik noemde al Van Bommel... maar wat gebeurt er volgend seizoen met bijvoorbeeld Toyvonen... met Mertens, met Lens, met Strootman, noem ze maar op. Blijven ze bij PSV of is PSV een zinkend schip waar je de komende tijd maar beter geen deel van kunt uitmaken. De kritiek zal zich ook wel gaan richten op het management... dat voorlopig de kaken op elkaar houdt. Hoewel je nooit zeker weet op een dag als vandaag... of misschien Marcel Brans of Tini Sanders toch nog een reactie gaat geven. Onder druk van de media, die zijn massaal uitgerukt. Supporters van PSV, die geloven er niet meer in. Die zijn er nauwelijks vanochtend in Eindhoven. De Australische golfer Adam Scott heeft de Masters in het Amerikaanse Augusta gewonnen. Hij is de eerste Australiër die een Mastertitel wint. Scott versloeg de Argentijn Cabrera in een play-off... nadat beide golfers na vier dagen spelen gelijk waren geëindigd. Tiger Woods, de nummer één van de wereld, werd vierde. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. 20 doden na bomaanslagen in Irak. Zaterdag zijn er regionale verkiezingen. Griekenland en onderhandelaars zijn het eens over nieuwe bezuinigingen. En het was een, is een zure dag in Eindhoven na het verlies bij PSV. 10 over 12 geweest. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Radio 1 zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met voormalige NOS-man Ed van Westerlo... die Prins Willem-Alexander twee keer heeft geïnterviewd in zijn leven. Allemaal in de aanloop naar het Koningsinterview. Dat wordt komende woensdag uitgezonden. In het mediaforum presentator en columnist Katrien Keil... en Max van Wezel, die is van Vrij Nederland en Radio 1. Het gaat onder meer over de commotie in Engeland... over het lied Ding Dong, The Witch is Dead... dat op nummer 2 in de hitparade staat. Het lied is een cultlied geworden... van tegenstanders van de overleden oud-premier Thatcher. The witch is dead. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Kitty Elsinghorst. En die komt uit Didam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medienieuws. Opnieuw een tegenvaller voor SBS. Het programma Recht van Nederland wordt niet meer dagelijks uitgezonden. In Recht van Nederland worden de meest interessante gerechtelijke uitspraken van die week. En ook de persoonlijke verhalen daarachter behandeld. Drie weken acht geleden werd het programma niet meer alleen op zondagavond... maar elke werkdag uitgezonden. Maar dat wordt vanaf deze week weer teruggedraaid. Om half acht is nu Funniest Home Video's te zien. Niet alleen de Nederlanders, maar ook de Belgen kunnen op 30 april live meekijken... met de inhuldiging van Willem-Alexander. De VRT zendt van 10 tot 11 de troonsafstand van koningin Beatrix uit. En van half 2 tot 4 is de beëdiging en inhuldiging van koning Willem-Alexander live te volgen. Mogelijk zal de VRT ook nog andere delen van het programma uitzenden... maar daar is nog geen beslissing over genomen. Vanavond zendt de BBC uh, in het programma Panorama een documentaire uit over Noord-Korea. Er is al dagen ophef over omdat de BBC-journalisten... undercover het streng beveiligde land zijn binnengekomen. De London School of Economics organiseerde een reis voor studenten naar Noord-Korea... Maar onder die studenten waren dus journalisten van de BBC. Deze Londense economische school zegt hier niets van geweten te hebben. En ze willen nu dat de BBC het programma vanavond niet uitzendt. Aan de telefoon is documentairemaker Peter Tettero... die zelf ooit een documentaire in Noord-Korea heeft gemaakt. Dag meneer Tettero, goeiemiddag. Goedemiddag. Begrijpt u de ophef over deze documentaire? Uh... Nou ja, het, ik, ik denk op zichzelf dat het logisch is dat die London School of Economics probeert zijn eigen straatjes schoon te vegen. Dus uh, ook al wisten ze er wel van, nu schrikken ze misschien van, uh, van de uitkomst, van het resultaat. En zeggen ze, wij wisten het niet. Ja, dat is natuurlijk even de vraag. Hè. Waren zij van tevoren op de hoogte? Ja, de BBC zegt van wel. Dat is, ja. dat is een mooi wel-is-niet-spelletje. Ja, die school zegt van niet. Ja. <lacht> <lacht> Interessant is dat de journalist in kwestie John Sweeney zelf op die London School of Economics heeft uh, gezeten ooit. Aha, kijk um, dus die, die banden die zijn op zichzelf heel voor de hand liggend. En dat je zo'n curve probeert te gebruiken om in Noord-Korea binnen te komen is ook heel logisch. Um, maar ik denk dat, uh, dat er wel degelijk uh, enige uh, kennis was aan beide kanten. En dat de BBC nu denkt, nou ja, als jullie het willen ontkennen, best als wij maar kunnen uitzenden. Ja. Dus die vraag van die school om die B B BBC documentaire vanavond niet uit te zenden. Uh, u zegt, nou ja, dat is een, die vraag kan je stellen, maar dat gaan ze echt niet doen. Denk Nee. Um, u hebt zelf in 2001 een documentaire in Noord-Korea gemaakt. Uh, hoe ging dat toen? Uh, ja, op een beetje een vergelijkbare manier zou je kunnen zeggen. Dus eigenlijk als toerist gewoon het land binnen? Ja. En, en verder, hoe, hoe ga je dan, want op een gegeven moment sta je toch te filmen en zo. Dat, dat, dat valt toch op, lijkt me. Ja, klopt. Nee, wat wij hebben gedaan, ik ben daar toen geweest met Raymond Fedema, die uh, uh, een aantal jaren daarna is overleden, en Pieter Groeneveld... En wij hebben daar alles eigenlijk openlijk gedaan. Wij vonden het heel uh, een heel onprettig idee om daar dingen stiekem te doen, omdat je de mensen die jou begeleiden en jezelf daar behoorlijk mee in de problemen kan brengen. En wij hebben echt geprobeerd om juist te laten zien wat die Noord-Koreanen zelf zo graag wilden laten zien, omdat dat al belachelijk genoeg was. Als je als je bedenkt wat ze ons lieten zien, bijvoorbeeld, we reden op een op een toen we net aan waren gekomen in Pyongyang op een snelweg en we filmden dat. En toen zeiden ze, ja, mooi mooie weg, hè? De ten lanes, ten lanes. En, en ik zeg ja, but no traffic. En dat vonden ze helemaal niet erg. Dus het, het feit dat je een kritische vraag daarover stelt, dat hele concept daarvan dat landde niet eens. Ja. En we bleven dat filmen. En zij waren heel blij dat we die mooie weg lieten zien. En, en de gekte daarvan was voor ons gewoon de, de westerse kijker al genoeg om dat een prachtige film te vinden. Ja. Ja, ja. ja. Ho Hoe ver mogen journalisten eigenlijk gaan? Stel nou even dat die school wel gelijk heeft en dat ze onder valse voorwensen uh, zijn meegegaan met zo'n reis. Ja, dat, dat valt niet goed te praten, natuurlijk. Kijk, als je dat doet als journalist en je brengt daarmee anderen in de problemen, uh, terwijl ze niet wisten dat jij uh, onder valse voorwensen bent meegegaan, dan zit je wel fout. Ja. Gaat u wel kijken vanavond? <laughs> ja, tuurlijk. Panorama, hè, de BBC. Uh, dank. Wij zijn ook benieuwd. Uh, Peter Tettero was dat, documentairemaker. Nog meer nieuws over de BBC. Daar hadden ze dit weekend een hele kluif aan een nummer uit 1939. Wel in 2007 is er trouwens een online campagne begonnen... om dat nummer waar het over gaat, Ding Dong, The Witch Is Dead... op nummer 1 te krijgen in de hitparade in de week dat Margaret Thatcher zou overlijden. Nou, dat is intussen gebeurd, zoals we weten. Vorige week gaf Ben Cooper, de zenderbaas van het Britse Radio One... zeg maar, de popzender daar... Euh, aan dat hij euh, het op een journalistieke manier allemaal wilde opgaan lossen... door het nummer niet geheel te draaien... maar te laten duiden door een muziekjournalist. Uiteindelijk stonden de plaat trouwens op nummer twee... en dit is hoe het dan klonk. Which means that we've got a brand new entry at number two. to explain more. Here's Newsbeat's music reporter Sinead Garvan. This is Newsbeat. De journalisten vertelden vervolgens waarom het nummer controversieel is en waarom Cooper deze keuze had gemaakt. En daarna vroeg ze nog aan de luisteraars hoe zij erover dachten. Many of you have been telling us what you think. What's disrespectful, maybe, is the party celebrating her death. But this is quite funny. I don't really see what the harm is. I think it's disgraceful. No matter what you think about Margaret Thatcher's policies, at the end of the day, you've got to show a little bit of respect. Straks in het mediaforum media praten we door over deze kwestie. De Giro 555-actie voor Syrië heeft tot nu toe 3,7 miljoen euro opgeleverd. Paul de Leeuw wilde daar zaterdag ook nog wel wat aan toevoegen. Hij vroeg in zijn programma Langs de Leeuw... aan omroep Max Baas Jan Slachter of hij voor 1000 euro... die zou dan naar Syrië gaan wilde stoppen met roken. En Slachter ging daarmee akkoord. Maar Paul had ook nog een ander plannetje. Ik heb wel 5.000 euro over. Want Bram Moskowitz is heel erg boos geworden op ons programma. En op de quiz met name. Dat als Bram Moskowitz één deze week gast wordt... In de quiz dan heb ik er 5000 euro voor over als hij hier komt. Ja, ja. Ja. Ik denk niet dat hij nee, doet, dat als ik het niet. doet, maar waarom niet? Nou, ja, maar, ja, misschien wel. Ja. Ja, en als je met, als je een vrouw meeneemt, dus Jinek gooi ik er oh, 5000 ik... bovenop. 10.000 oh. euro voor Giro 555. Dan doe ik ook mee voor 5. 1200 <lacht> Dat weet je niet. Ja, ja, ja. ja. Eva Jinek, <lacht> en dan voor 15.000 euro voor Giro 555. Hier is de quiz. Nou, als die dus komt, dan doet Jan Slachter er ook nog eens een keer 5000 euro bij. We hebben zowel Bram als uh, Eva als Paul. We hebben gewoon iedereen gebeld ongeveer. Uh, er is nog geen datum geprikt. Geloof ik. In ieder geval hebben ze nog geen reactie gegeven. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De, <tied> de Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Woensdag is het zover. Dan wordt het interview uitgezonden dat Maria de Tweebeke en Rik Nieman hadden met kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima. Prins Willem-Alexander heeft door de jaren heen natuurlijk al veel meer interviews gegeven voor tv. Dit is een fragment uit 1988, waarin Willem-Alexander ingaat op een toenmalig heikel politiek onderwerp. Ja, met de afschaffing van de dienstplicht. Wat ik zelf erg jammer vind, want de dienst heeft mij gevormd. Grotendeels is het euh, belangrijker dat er geen grote kloof ontstaat... tussen de civiele maatschappij en, en de militaire maatschappij. Nu is het heel, een heel normaal beeld op vrijdagmiddag. Jongens door straat zien lopen in uniform. De kans dat je een beroepsleger krijgt, vrijwilligersleger... wat afstaat van de maatschappij, wordt steeds groter. Vroeger met de dienstplicht. Dat is natuurlijk een natuurlijke brug tussen de burger en de militair die nu wegvalt. En dat is misschien iets... wat ik gedeeltelijk later in mijn functie kan overnemen. Vooral als er problemen zijn binnen het beroepsleger... en er is geen aandacht voor... is het voor mij de mogelijkheid om daar aandacht op te vestigen. U vindt het jammer dat de dienstplicht afgeschaft wordt? Persoonlijk zeg ik dat uh, ik ontzettend veel aan gehad heb. Dus ik ben blij dat het er nog was toen ik in dienst zat. Ja, een fragment uit 1988, en we hoorden hem ook al even in het fragment voorbij komen. En nu is hij aan de telefoon, de voormalig directeur van de NOS, Ed van Westerlo. Interviewde Willem-Alexander dus twee keer in 1988 en in 1993. Meneer van Westerlo, goeiemiddag. Goedemiddag. U hebt in 1988 14 weekenden opgetrokken met prins Willem-Alexander en zijn twee broers en zijn vader. Waarom was dat eigenlijk? Nee, in acht... overigens dit fragment wat je net hoorde was uit 1994. Oh. zeiden. nee, maar die kwalijk. En in 1988 heb ik met Hella Haas een portret van de koningin gemaakt. Beatrice 50, dat was een documentaire van ruim twee uur. En daarvoor zijn we veertien weekenden met opname bezig geweest. En Willem-Alexander is daar een paar keer bij geweest. En uh, dat, dat verzoek werd daar neergelegd bij het Koningshuis... en dat, dat vonden ze gelijk ook goed? Nou al heel lang. En ze vond het zeker niet gelijk goed. Maar toen de koningin 50 werd, toen zei ze nu: Nou vind ik het goed dat er een portret van mij gemaakt kan worden. En kom er. En, en, en dus kon u ook weekenden met ze optrekken. Ja, dat, dat is toch wel bijzonder? Dat was heel bijzonder, en het was ook een bijzonder portret. Ja, we, we, we, we hoorden net een stukje van dat, van dat interview dan, uit 1993, voor de Goede Orde. Ja. Een zeer bedachtzame prins willem alexander Ik heb het idee dat hij tegenwoordig wat vlotter praat. Dat is absoluut waar. Het is ook, uh, het is het 20 jaar geleden. Hè? En uh, hij was nog maar 26. Hij was net afgestudeerd. En begon aan de voorbereidingen op zijn koningschap. Die hebben dus 20 jaar geduurd. En uh, het was het eerste televisie-interview... Uh, ...een op een dat hij toen gaf. En uh, hij, was, hij was nog zeer aarzelend en woog zijn woorden op een, op een goudschaaltje. Zoals je ook net hoorde. Wij dachten ook dat de, het kabinet had de dienstplicht net afgeschaft. Dat uh, de minister-president het niet voor zijn verantwoording wilde nemen... ...dat hij dat eigenlijk betreurde. Mm -hmm. Maar we, we, we hebben nooit een probleem gehad daarover... ...en ook de minister-president heeft toen die... Worden voor zijn verantwoordelijkheid genomen. Ja. Want, want wij denken, even als buitenwacht altijd, van nou, dan is dat interview gedaan en dan gaan ze daar nog eens even met de, met de censuurlat langs. Hè? Van dit mag er wel in en dat mag er niet in. Hoe ging dat bij die gesprekken die u had met de, met de kroonprins? In alle gevallen ging het uh, al dus. Uh, ik, ik had voorgesprekken in 88 met de koningin en in 93 met uh, Willem-Alexander. Waar niemand bij was, waar we met z'n tweeën. Uh, de zaak hebben we voorbereid waarin je dit peilt. nou wat wil je kwijt, wat wil ik vragen. Uh, toen is het interview heeft het in, de interview plaatsgevonden zonder aanwezigheid van uh, watchdogs van de RVD en met het eindresultaat als je de montage klaar hebt ga je natuurlijk in dit geval naar de koningin en naar de minister-president, want de minister-president moet ieder woord dat het staatshoofd of diens opvolger uitspreekt voor nee. zijn verantwoording nemen. En dat was Lubbers in dit geval, toch? Dat was Lubbers. En die, dat was de eerste die daar uh, heel ruimhartig mee omging, moet ik zeggen. Die vond het allemaal prima. Er is bij mij ook nooit een woord uitgehaald. Nee, nee. Is het zo dat je als interviewer op zo'n moment ook, uh, nou ja, ik zou zeggen bijna een soort zelfcensuur oplegt? Dat je denkt van, ja, dat kan ik toch eigenlijk niet vragen, dus dan doe je het ook maar niet? Ja, en, en als je zegt, ja, ik, ik kan het niet vragen, dan moet je het ook niet vragen. En dat kan je zelf censuur noemen. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, als er morgen verkiezingen zijn, welke partij zou je gaan stemmen? Ja, daar kan de betrokkenen nooit antwoord op geven. En dan kan je die vraag wel stellen om lekker die vraag gesteld te hebben. Ja. Uh, maar dat heeft ook weinig zin. Ja, ja. Maar, en, en dat was dus ook zo, dat hij met onderwerpen kwam waarvan u zei, nou oké, okay, dan, dan ga ik daar ook een vraag over stellen. Na het voorgesprek? Ja? Ja, heb ik wel gedacht, dit is wel leuk om toch even op door te gaan, ja. ja, ja. Hij zei, laten we het eens even over die dienstplicht hebben. Bij, bij voorbeeld. <laughs> Oké, okay, oh, dat kwam die zelf mee. Ja. Oké, okay, ja, goed. Zeg, woensdag, u, wilde, uh, u, u, u bent niet een van die mensen die, die wil voorbeschouwen... Hè, op, dat, op dat interview dat is dus komen. Nee. Dat is al opgenomen trouwens. Ja. Uh, we hebben zelfs al een kleine promo ervan gezien. Uh, uh, maar u gaat wel kijken, neem ik toch aan? Ik ga absoluut kijken, ja. En ik vind die promo... Uh, kijk, uh, ik voel het wel tekenen. Dini die palmer, zei hij, ik ben geen protocol ja. Nou ja, zijn moeder uh, zwoer bij het protocol. Dat was heilig voor haar. En als hij hier anders mee omgaat, zal dat een wezenlijke uh, verandering zijn. Ja, ja. Uh, maar goed, we gaan niet voorbeschouwen op dat interview, want dat wilde u niet. Nee, omdat ik niet weet wat er gezegd gaat worden. <laughs> nee. nee, we gaan het gewoon afwachten bedoel ik eigenlijk maar. Ja. Uh, dank dat u even in de telefoon kwam, meneer Van Westerlo. Oké. Okay. Dag. Dag. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Forum. Dat doen we vandaag met Katrien Kijl, presentator en columnist... en uh, Max van Wezel, parlementair journalist voor uh, Vrij Nederland... en uh, werkt ook voor Radio 1. Ja, we hoorden net uh, Ed van Westerlo over dat interview... die, die, heeft, uh, die in twee interviews die hij heeft gedaan met uh, Willem-Alexander. Ja... Ja, ja, dat is alsof... Uh... Ja, ja. Jij ja. hebt ook ervaringen ermee, hè want ja, Prins Ben het vaak geïnterviewd. Ja, nou, vaak, twee keer. Maar uh, ja, het ging bij mij toch wel heel anders, hoor. Ik moest al mijn vragen van tevoren overleggen... waar ik al, altijd al een bloedhekel aan heb, want... Uh, dat haalt meteen ook alle spontaniteit uit. Dus ik heb die vragen keurig voorgelegd en vervolgens andere vragen gesteld. En uh, <lacht> nou, dat was heel leuk, want uh, Prins Bernhard kon dat heel goed aan. Ja. Ja. Was dat dan, waren dat dan mensen om hem heen die dat van tevoren ja. wilden? Of... Ik denk dat die RVD, die moet gewoon uh, zijn bestaan waar maken. Dus die uh, zitten er allemaal dingen te controleren... die volgens mij mensen zelf helemaal niet nodig vinden... dat ze gecontroleerd worden. Maar ja, als ze dat niet doen, dan hebben ze geen baantje meer. Ja. Dus, ja. Je ziet het bij popartiesten ook vaker. Die ja, vinden het zelf managers een ook gek al, al die mensen... Van. Het ja, is een soort euh... uitstraling naar journalisten die hen geïnterviewd hebben. Want Ed van Westerlo klonk daarnet net zelfs zo plechtig alsof hij uh, op het punt staat tot koning gekroond te worden. Ja, zou jij het willen doen, Max, als ze jou zouden vragen, zo'n interview? Nee, nou, ik, ik, ik weet het niet. Het is wel erg een keurslijf, wel erg een harnas. Er verandert overigens wel iets, hoor. Er zit ook bij de Rijksvoordichtingsdienst, nu een wat jongere generatie... bij het kabinet van de koningin zit Chris Breedveld. Dat is een wat jongere, modernere man wel. Uh, de woordvoerder van het Koninklijk Huis, Robert Wester, is een, uh, iemand uit de P van PvdA-hoek. Jonge socialistenhoek vroeger. Mm -hmm. Dus dat, daar is ook een generatiewisseling gaande. Dat wordt ja, allemaal wel wat los. Als je deze, deze trailer hoort van het gesprek van woensdag. dan denk ik dat ons een enorme omwenteling te wachten staat. Want ja, je moest toch echt wel majesteit tegen ja. uh, Koningin Beatrix oh. zeggen. En ik heb ja. het idee dat uh, Willem-Alexander uh, het niet erg vindt als je gewoon uh, Alex zegt. Be Beatrix kun je beter niet tegenspreken. Ik heb er twee keer informeel gesproken. maar dat waren monologen van haar kant. Ze was wel. Ja, heel erg goed geïnformeerd vond ik en wist precies wie je was. Maar het was niet de bedoeling dat je tegensprak. Maar... We hebben dat promotje inderdaad gezien. Er wordt ook, ook veel gelachen, heb ik het idee. De interviewers, nou, we hebben ze allemaal gezien. En inderdaad dat stukje van uh, dat hij geen protocolfetischist is. Ja. Verbaast je jou dat, Max? Ik vind dat een geweldige uitspraak. Ja. Het verbaast me overigens niet. Ik denk dat hij echt wat uh, losser en relativerender tegenover staat dan uh, zijn moeder. Heeft hij vroeger al eens gezegd dat hij meer in de geest van zijn oma? Eens, precies, ja. hij, hij heeft gezegd dat hij het koningschap meer wilde invullen als Juliana dan als Beatrix. Maar ik denk dat toch een rol speelt, denk je niet? Zij is, uh, ik heb haar ook één keer informeel ontmoet. Zij is overwhelming, maar een enorme aanwezigheid <laughs> maximaal. Maar ja, ook, ook iemand die uh, ja, niet op haar mondjes gevallen. Iemand die heel informeel en los uh, praat. Ja, jullie gaan kijken neem ik aan, toch? Uiteraard, ja. Ontzettend ze Zeker. Ik ja. ben ja. ja. benieuwd hoe de collega's het ervan afbrengen. Ja. ja. ja. Eh, want daar is natuurlijk van tevoren ook veel over te doen geweest. Uh, maar is dit het goede duo dat... Uh... Nou, ik verheug me er wel op, hoor. Het is toch leuk Vind dat jullie alle twee en het goed. samen doen? Ja. Ja. Uh, goed, nou, uh, ik, ik hoop eigenlijk dat het laatste nieuws is, want het, is, het loopt tegen half één. En ik zit er eerlijk gezegd wel een beetje op te wachten. Of nou, dan dus praten we toch gewoon zelf door. andere zaken zijn. voor wil je horen, Jurgen. Ja. Nou ja, ik willen. kan in ieder geval zeggen waar wij zo meteen in deel 2 van het forum even over spreken. De Volkshand en die verslavingskliniek, dat begon oh, zaterdag. Daar is dan. opening. is die Zijn zelf met een verslavingskliniek begonnen. Uh, het is een, een, een, een nou, aparte manier van journalistiek bedrijven. Daarover willen we het zo meteen uitgebreid hebben met, met jullie tweeën, Kel en Max van Wezel. Het is maandag, mensen, moet je maar denken. Maar het is nu toch echt half 1 geweest. Hoog tijd. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Ad Megens. Zal ik dan maar beginnen? Doe maar. Bij uitkeringsinstantie UWV verdwijnen de komende jaren 4000 banen. Het aantal staat in het jaarverslag. Het UWV wil het banenverlies zoveel mogelijk opvangen... door de dienstverlening te digitaliseren. Maar daarvoor moet er eerst nog veel verbeterd worden, zegt de directie. De drie mensen die nog vastzitten in de sarinzaak in Maastricht komen vrij. De rechtbank in Maastricht vindt dat er niet genoeg bewijs is om het drietal nog langer vast te houden. Twee weken geleden werden in de zaak vier mensen opgepakt. Ze zouden hebben geprobeerd om het gevaarlijke zenuwgas Sarin te verkopen. Vorige week werd al een vrouw van 33 vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen de vriend van Tristan van der Vlis... die van de moordplannen in Alfa aan de Rijn zou hebben afgeweten. De man blijkt gebrekkig ontwikkeld te zijn en heeft een persoonlijkheidsstoornis. En in Koervoorden is een automobilist beschoten vanuit een andere auto. De bestuurder daarvan vuurde een kogel af door het geopende raam aan de bijrijderskant. Niemand raakte gewond. De identiteit van de dader is bekend, maar de politie heeft de schutter nog niet kunnen aanhouden. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van der Berg. En het Media mediaforum met Katrin Kel en Max van Wezel. Ja, de Volksland opende dit weekend een verslavingskliniek. De GGZ plaats om aan te tonen hoe makkelijk het is om zo'n kliniek te beginnen. Expertise is niet nodig met een paar mailtjes... en een bezoek aan de Kamer van Koophandel was het allemaal geregeld. Hup, en dan declareren maar. Um, goed verhaal van de Volksland, Max. Geweldig verhaal. Ja, echt zo, zitten genieten. Het is een totaal verzonnen verhaal, maar het gaat wel ergens over... namelijk dat we al sinds tien jaar zo'n marktwerking... in die geestelijke gezondheidszorg hebben... dat zonder dat een verzekeraar ernaar kijkt... zonder dat de inspectie voor de gezondheidszorg ernaar kijkt... die je gewoon kunt inschrijven, je maakt een websiteje... Uh, je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel. De verzekeraar betaalt. En niemand controleert wat voor verslavingszorg je geeft. Dus ze, ja, ze stellen ook echt een, een belangrijke maatschappelijke misstand aan de kaak. Ja, ja. Ja. Vooral omdat die kosten natuurlijk oplopen in die gezondheidszorg. Uh, dat ook nog. 40% die, procent uh, maakt dit uit. Of, ja, het, het gaat, gaat om uh, privéklinieken. Uh, dat wilden ze namelijk aan de kaak stellen. Die uh, dan de behandeling in Zuid-Afrika doen. Uh, in Thailand doen. Het is allemaal duurder. De behandeling bestaat voor een groot deel. Uit, zwemmen, wandelen, yoga, cursussen en de zit met de, de geneesheer. Uh, ik, ik vind het geweldig om dat ja. op deze manier uh, boven tafel ja. te brengen. Uh, Katri, wij zaten vanmorgen even op de redactie. Van, hoe, hoe noem je dit nou? Uh, is het nu participatiejournalistiek? Is het undercover journalistiek? Ja, ik denk undercover journalistiek, want uh, daar hebben ze van tevoren natuurlijk allemaal uh, niet geweten. Ik vind, ik vind er twee dingen van. Het eerste is dat ik het eigenlijk jammer vindt dat het hele vertrouwen in onze maatschappij gewoon weg is. Je, vroeger, ik denk dat iedereen vroeger dacht, nou ja, je gaat dat natuurlijk niet verzinnen. Je gaat niet een kliniek oprichten als je dat niet kunt, zeg maar. Ja. Nou, het blijkt dus dat dat wel kan, dus ik vind... De journalistiek hebben de jongens het gewoon fantastisch gedaan. He, ik vind het ook, zal maar zeggen, iets wat de toekomst is voor de krantjournalistiek. Want het nieuws, ja, daar, daar lopen ze toch eigenlijk steeds meer achter. Dus ik denk dat dit soort dingen juist uh, die achtergrondjournalistiek heel interessant ja, is. Maar ik vind het ontzettend jammer dat, dat vertrouwen helemaal weg is. Dus dat, dat je niet meer kunt denken, oh, dit is een wetenschappelijk onderzoek, dus het is goed. Oh, het is een kliniek, dus het deugt. Dat is helemaal weg. En dat vind ik eigenlijk Hr. zo treurig. En het is erger nog dat de overheid dit allemaal zelf heeft gewild. Hè? Ja, dat is allemaal in de visiek. tijd van die paarse ja. kabinetten kok en het eerste kabinet balken en de privatisering, in de marktwerking. Ja. Ja. Ja. ja, ja. De volgende wilt weten ook dat ze, dat ze hier een aardig dingetje bij de kop hadden, want vandaag ook nog een weer een uitgebreid verhaal en een kolom er nog over. En uh, wordt het dan te veel uitgevend, of is dat gewoon ook wel logisch? Het is een beetje op de borstklopperij, vind ik, als je er zelf wekenlang over door blijft gaan. Maar, maar het blijft een enorme journalistieke vondst. Ja. Ja. Nou, is het natuurlijk, want iedereen heeft het nu over die Volkshandel, maar bijvoorbeeld dat programma Rambam, wat weer een Belgisch voorbeeld is, die heeft ook al een paar van dit soort dingen aangetoond. Ja, ja, ik vind het gewoon goed als het gebeurt, want het, het, tek, het, het uh, tekent de lekkages in de maatschappij. het is erg genoeg dat er zoveel zijn. Maar uh, ja, ik vind het prima. Ja, want die hadden een ongekwalificeerde natuurkundeleraar... Ja. en die kwam ineens voor de klas te staan, een lobbyist... die drie Kamerleden zover kreeg om Kamervragen te stellen... over een nep-spermabank. Ja, heb je het interview gehoord met de vertegenwoordiger... van de lobby lobbyisten op de radio? Nou, het was echt... Wat zei hij? Die? Oh, die, was, ja, die werd in alle hoeken van de Kamer, kreeg hij natuurlijk te zien... want hij uh, had blijkbaar geen enkele controle over zijn lobbyisten. Nou, het, het was een fantastisch interview op Radio 1 in ja. elk geval. Max, heeft, heeft, heeft dat in Den Haag nog een beetje rond, is dat rondgegaan? Dat zou... Ja, daar is veel over gepraat, natuurlijk vooral over... Wie was die lobbyist? Want uh, Rambam had zijn gezicht uh, onzichtbaar gemaakt en uh, uh, zijn stem vervormd. Wie leent zich daar nou voor? Ik ben er inmiddels achter. Uh, en was wie hij er is. wel geweest? Ja, hij heet meneer Vermast en hij uh, werkt inderdaad als lobbyist in Den Haag. heeft een hele goede reputatie, heeft inderdaad heel veel contacten met uh, kamerleden. Ja, en heeft zich uh, hiervoor laten lenen om voor een niet bestaande spermacliniek te gaan lobbyen. Mm. Terug, ja, ja. Ja. Maar ja goed, die Kamerleden die die vragen zomaar klakkeloos overnemen... die hebben toch ook nog wel even wat uit te leggen, hè? Ja, dat waren er dus heel veel. Het was een mevrouw van de VVD, maar Mona Keizer van het CDA... ging er ook vragen over stellen. En Gaditja Ariep van de PvdA vroeger ook naar... Het is nou, een, een leerdammetje, zou je bijna zeggen, hè? Ja, het <lacht> komt ook uit dezelfde koker, hè? Want uh, Lex Uiting, dat ja. is de man die of. het leerdammetje op zijn naam heeft staan. Dus dat ging om die niet bestaande straatterrorist... waar John Leerdam ja. wel gelijk antwoord op gaf van Giel altijd. Dan ja. legt de mensen iets voor ja. en dan is de vraag, en... uh, gaat hij mee of, of niet? Of, of niet. En John Leerdam ging hartstikke mee. En Lex Uiting zit ook weer in de redactie van Rambam. Dus... De Creatieve geest. Creatieve geest. De <laughs> uh, BBC dan en uh, The Witch. Uh, we hebben net een klein stukje van dat liedje laten horen. Ding Dong, The Witch is Dead. Uit uh, The Wizard of Oz komt dat geloof ik. Dat wist ja. ik eigenlijk niet eens. Um, het nummer is na het overlijden van Margaret Thatcher populair. En staat op nummer twee in de Britse hitparade. Maar de popzender van de BBC Radio 1 die zond het dus niet uit. De baas van BBC Radio 1, Ben Cooper, legde die keuze van de BBC nog een keer uit. Ik denk dat je een track hebt die ik denk disrespectful. is. It is not a political track. It is actually a personal attack on an individual who has just died. But on the other hand, if I ban the track, then you have uh, arguments about censorship and freedom of speech. So um, I, I also took into account as well the very uh, difficult scenario of the fact that there's also a grieving family uh, involved here. Who have yet to to bury a loved one? So those sort of elements were in my thinking to come up with this decision that I would play not the track in full, but a clip of the track within a journalistic environment. Ja, ze hebben dus een klein stukje laten horen met inderdaad iemand erbij die dat die dat allemaal een beetje geduid heeft, het sentiment, ook dat die familie nog steeds natuurlijk aan trouw is van Thatcher. Uh, nou ja, dat het eigenlijk niet niet een heel kiezen manier is om dit nummer nou aan Margaret Thatcher te koppelen. En tegelijkertijd zegt hij van ja, we hebben ook te maken met de vrijheid van meningsuiting en uh, nou ja, daartussen moest ik eigenlijk uh, Schipper, Wat vind je van deze uitleg, Max? Nou, het heeft de BBC nog niet geholpen. Want uh, vanochtend opende op de Daily Mail uh, met een enorme kop van de BBC... heeft zich door linksradicale agitatoren laten manipuleren... en doet mee aan deze blasfemische campagne tegen bijna mevrouw Thatcher. Ja. Uh, dus de gemoederen lopen nog steeds hoog op in Nederland. Ja. Mm. Katharine, jij? Nou ja, het is een prachtig voorbeeld van uh, polderen. Als je hoort wat die man daar zegt. Ik dacht enerzijds. Eigenlijk dat, <laughs> enerzijds. anderzijds. anderzijds. <laughs> ik dacht dat wij dat alleen maar konden. <laughs> maar ja, er is natuurlijk zo'n ding als die vrouw is dood. En uh, die vrouw was ook al tien jaar uh, dement. Ik, bedoel, ik weet niet of je de film over haar ja. gezien hebt. Ja, dan denk ik, moet je nou nog op het graf van zo'n arme vrouw, want dat was het toch uiteindelijk, moet je daar nog gaan staan dansen. Ik vind dat niet kies. Maar aan de andere kant, ja, als het een tophit wordt... dan is het gewoon nieuws. Ja, vervelend genoeg. En je kan natuurlijk ook zeggen... ongelooflijk dat een vrouw die al tien jaar weg is blijkbaar nog zoveel effect heeft ja. op mensen... dat ze er een top in van maken. Ja. Ja, die mensen die, die achter, dat, achter dat liedje zitten, die zijn in 2007 al begonnen... met een campagne van als Thatcher overlijdt... dan willen we dat dit nummer op één komt. Ja, het is niet ja. helemaal gelukt. het staat nummer twee, twee. in Engeland. Ja, ja. Nou, ja. Tegelijkertijd nou, gaat het goed. natuurlijk over een hitparade. Dus moet je, nou, uh, ja, moet je daar nou ook uh, moeilijk over doen, uh, lijkt me. Moet je, moet je dat nou, niet, niet gewoon draaien als je op twee de staat? De Engelsen hebben een wat andere traditie dan wij. Hier mag alles natuurlijk. Uh, ik heb nog eens opgezocht hoeveel popsongs door de BBC... Die op de zwarte lijst zijn geslingerd. En dat zijn er gewoon heel veel. Bijvoorbeeld tijdens de Golfoorlog in de jaren negentig... mocht Killing een Arab van de Cure niet, die begrijp ik nog. Maar ook Lulu, Boom, Bang Bang... dat gaat gewoon over mijn hart, slaat over van verliefdheid. Maar dat kon volgens de BBC worden opgevat als... Een explosie dus die mocht ook niet. En een heleboel op seksueel en... E is je uh, termo non, ja. non plus werd niet gedraaid. En hij zei ook, er was een I nummer waar I vijf keer het F-woord yep. in voorkwam. Dat mocht ook mocht niet. Mocht ook niet. I nou, can't control myself, van de trucks, ver uh, trucks verboden. Oh. Glad to be gay van de Tom Robinson band, oh. mocht allemaal niet. Lola van de Kings is verboden. Ja. Ja. Dat gaat toch eigenlijk best wel ver? Want als je die liedjes het allemaal hoort, dan zijn wij hier toch heel... Ik kan me hier ooit herinneren dat Ferry Maat weigerde in de Top 50... het nummer Gijzelaar van het Goede Doel te draaien verheerlijkte. Uh, maar verder kan ik me eigenlijk. Ja, Felix dat die wij het de... niet echt goed verstaan, natuurlijk, weet je. Ach, toch uh, wel? Nee, maar ik bedoel, als je dus een, een F-nummer. Uh, als je dat letterlijk zou vertalen. dan denk ik ook dat heel veel moeite. mensen er moeite mee zouden ja. hebben. Nee, maar maar... Ik bedoel, dat echt een nummer niet. niet de boycott wordt. dat heb je volgens mij in Nederland nee. toch nauwelijks ja. gehad. Ja. Maar in Amerika... Felix deed dit in de Nationale Hitparade wel. dat hij gewoon een liedje gewoon waardeloos vonden. Dat zei die dan ook niet. draai hij dit dan niet? Ja. In Amerika gebeurt het ook hoor. Want ik heb in Amerika wel eens zo lekker in de autoradio. de top 40 uh, met Scott Shannon en zo geluisterd. En dan zitten er de hele tijd piepjes in... terwijl dan uh, de Europese versie, dat is, dan heet dat ding gewoon fuck it. En zo. Ja. Maar um, uh, goed, vrij, vrijheid van meningsuiting, is dan toch het belangrijkste? Moet je dan toch gewoon zeggen, nou ja, uh, het volk wil dit? Dat, daar heeft het trouwens ja, ook nog mee ik, te maken. Ik bedoel, als hij op nummer twee staat, sorry... dan zijn er blijkbaar heel veel mensen die het mooi vinden... en moet je dat dan gaan verbieden? Ik weet het niet. Ik vind het niet kies tegenover de familie van Thatcher, maar oké. Okay. Nee. Uh, het heeft ook nog maar te maken met de manier... Natuurlijk hoe die hitparades tegenwoordig worden samengesteld. Want vroeger zou dat helemaal niet kunnen volgens mij. Uh, nu kijken ze echt ook... naar die downloads op internet, dus dan... kun die je makkelijk op, op twee hij, komen. Hij staat trouwens niet op hun site. Merkwaardig genoeg staat de hele Engelse top 40... kun je ook afdraaien op de site... Behalve Deze niet. nummer twee. Nee, goed. Dan Noord-Korea. En we blijven daarbij even bij de BBC. Want uh, het BBC-programma Panorama zendt vanavond dus een documentaire uit over Noord-Korea. Verslaggever John Sweeney zou over de rug van studenten het land zijn binnengekomen. En die krijgen nu boze brieven van de Noord-Koreaanse regering. En voelen zich daar uh, niet meer veilig. Katrien, hoe ver mag je gaan eigenlijk om aan dit soort nieuws te komen? Nou ja, moet je luisteren. Als je journalist bent en je wilt iets vertellen over een land. En je komt er gewoon niet in. Want Noord-Korea kom je niet in als journalist. Ja, dan ga je over tot andere dus ik heb dat zelf ook heel veel gedaan. Ik ben uh, achter het ijzeren gordijn naar Tsjechoslowakije geweest. Ik uh, ben onder de generaals naar Turkije gegaan. Allemaal als toerist. Uh, naar Zuid-Afrika uh, ben ik gegaan uh, toen, voor, uh, toen de apartheid er nog was. En ja, ze nemen je dat allemaal niet in dank af. Maar ik vind eigenlijk dat we daar niet zo'n boodschap aan moeten hmm. hebben. Maar dan ga je als toerist uh, met, met, gewoon met een reisorganisatie mee. En met een cameraman. In dit geval ga je, of, met ja. in, in geval ga je uh, mee met een soort studiereis ja, van dat economiestudenten. Is enige, maar goed, ik bedoel wat die professor zei in een interview met de BBC. Die studenten wisten ook dat ze niet naar Ibiza gingen. Ik bedoel, ze weten allemaal dat er een land is waar wat aan de hand is. En ik vind het terecht dat een journalist probeert... om voorlichting te geven over dat land. Dus ja, ik heb er niet zo heel veel moeite mee. En of die, of die studenten dan allemaal gevangen zouden worden... nou, dat vind ik allemaal zo'n onzin. Maar heeft de verslaggever hier toch te veel risico genomen, Max? Weet je? Nee, ik vind het een beetje naïef van die London School of Economics. Ze wisten dus ja. uh, dat hij van de BBC was. Ze kenden hem ook, want hij heeft uh, Peter Tettero vertelde... Dat Net op, die gezeten, je, op die school gezeten. Ja. Ze noemden hem ook Professor Sweeney. Uh, het, het enige wat hij hun niet heeft verteld. is dat hij met een verborgen camera opnames zou maken. Maar ja, ja ik denk is van ja. Niet verborgen. Waarom gaat hij anders mee? <laughs> ja, dus uh, ja, goed. Uh, ze moeten gewoon niet zeuren. En we gaan vanavond allemaal kijken naar Panorama. Dan nog Tuurlijk. tot slot even. Uh, de VVD en de media. Er is weer een hoop te doen binnen de VVD, uh, Max. Uh, jij zei van daar moeten we het nog wel even over hebben. Uh, Rutte, die aan de ene kant zegt. we moeten optimistisch zijn, mensen uitgeven die handel. En aan de andere kant zelfs gaat hij dan dat allemaal een beetje weer uh, indimt. Uh... Nou, er is volgens mij vooral heel veel uh, mis tussen uh, premier Rutte... en een van onze kranten, namelijk de Telegraaf. Die... Ja, wat heeft hij uh, toch gedaan dat hij zo op zijn nek wordt gezeten? Ik, ik weet het niet, maar het gaat echt ver. Vrijdag was de wekelijkse persconferentie... en dat leek van een persconferentie van Paul Jansen van de Telegraaf... die daar enorme lange aanklachten echt tegen Mark Rutte stond... Uh, te houden, waar ik het ook niet helemaal goed van terug had. En tussen die twee iets gebeurt of zo? Er moet iets vreselijks tussen die twee zijn gebeurd. En het is echt een soort conflict nu van wie regeert Nederland... het kabinet Rutte of de hoofdredactie van de Telegraaf. Ja. Terwijl de Telegraaf toch zou je kunnen zeggen... normaal gesproken wel een beetje aan de kant van de VVD ja, staat. Dus dat kan zwaar. de VVD niet hebben, dat, nee. dat die krant ineens tegen zich. Nee, maar ja, ik kan me ook wel voorstellen... Ik bedoel, als ik dan Rutte hoor en dan hij zegt van... ja, we moeten allemaal optimistisch zijn. Ik weet niet of jullie dat stukje hier hebben... Maar hij hapert precies op een verkeerd moment. En toen dacht ik... Dat is nou jammer, want je bent zo ongeloofwaardig. Door die hapering. Weet geloof, je, hij, je gelooft hem niet. Nee, het kwam niet uit zijn hart. En uh, ja, dat, dat, dat werkt dan gewoon niet. Ja. Maar is, is het zo dat uh, is het nou persoonlijk iets of is het ook echt de krant die zegt van nou, wat Rutte er nu van bak, dat is gewoon niet goed. Nou, Ik vermoed, ik zal het Paul Jans eens vragen. Ik kan me niet voorstellen. Paul Dat is ook een professional. Ik vermoed dat de telegraaf kwaad is. Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van september stond er op zaterdag een heel groot. Interview in de Telegraaf met Rutte. Dat, dat was het interview waarin Rutte het socialisme een gevaar voor Nederland noemde en voor onze economie noemde. En gaat hij wel met vervolgens samen, gaat hij met de P van de A ja. regeren. Dus ik denk dat de Telegraaf iets heeft van: wij laten ons niet misbruiken, ook niet door de minister-president, en wrijven het er min. Ja. Uh, jij gaat het vragen bij de hoofdrolspelers. Ik, ja, ga ik ben wel vragen. benieuwd wat hij gaat zeggen. Ik ook, ja. eigenlijk. Kom je dat dan wel even vertellen hier? Dat kom ik dan vertellen. Okay. Dank jullie wel voor het bijdrage aan dit mediaforum. Katrien Keil en Max van Wezel waren dat met z'n tweeën. We gaan een liedje draaien van Radio 1 CD van deze week. Tessa Rose Jackson komt gewoon uit Amsterdam. De naam zou anders doen vermoeden. Ze heeft een album uit dat heet The Sandbox. En daarvan nu Stepping Stone. Het album van Tessa Rose Jackson staat deze week in de schijnwerpers hier op Radio 1. Het heet Songs from the Sandbox en daarvan Stepping Stone. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen, het begin van een nieuwe week. Wie wordt het nieuwskennen van deze week? Ik heb een kandidaat aangekondigd, Kitty Elsinghorst, maar die is er niet. Um, we weten niet wat er de hand is. We hebben geprobeerd te bellen, te mailen, op allerlei manieren proberen te pakken te krijgen. Dus Kitty, als je luistert op dit moment, neem even contact met ons op. feit is dat ze niet uh, hier is en dus moest er een noodmaatregel worden getroffen. En die noodmaatregel heet Chrisje Sterk. Is 24 jaar en komt uit Utrecht. Ja. Uh, jij loopt hier stage? Ja, klopt. Bij de NOS? Ja, bij NOS op 3, bij de radio. En we hebben jou daar gewoon vandaag geplukt van uh, laten zien of je dan echt wat van het nieuws weet. Ja, dat uh, kan behoorlijk door de wand vallen. <laughs> en echt op het allerlaatste moment. Dus ik vind het echt stoer dat je hier zit. En uh, uh, nou ja, goed, we gaan maar gewoon kijken hoe, hoe het komt, uh, hoe het gaat. Uh, als je bij zo'n radioprogramma werkt, dan lijkt het me dat je ook het nieuws een beetje volgt. We gaan nu controleren of dat ook zo is. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Er komt Het is gewoon alles of niks voor PSV. De Nationale Nieuwsquiz. Doelpunt van Siegdorson. Het is 1-0 voor Ajax. Het is gelijkspel vind ik ook wel terecht. Nee, vond ik niet. Want ik vond dat Ajax met 2-0 voor hem stond. de 2-1 en hier komt de 2. 1 En het is weer gelijk. 2-2. Oh, Pieters gaat in de fout en weer staat Ajax op voorsprong. Het is gebeurd hè? Ik Denk dat de titel nu wel weg is dus... nu 3-2. Ongelofelijke blunder van Pieters. Wij zijn één zo wel eigenlijk een kampioen. is yes, ja, PSV-Ajax gisteren was uh, de cruciale wedstrijd. Ajax won met 2-3. Vraag 1. Wie maakte het beslissende doelpunt, dus de 3-2, voor de Amsterdammers? Uh, dat was Eriksen. Het was niet Eriksen. Nee? nee? Oh. Het was uh, Dirk Boerichter. Ah. was net ingevallen en scoorde al na twee minuten het beslissende doelpunt. Vraag 2. Door die overwinning lijkt Ajax op weg naar de derde titel op rij. Uh, ook al omdat de andere kampioenskandidaten punten lieten liggen. Vitesse verspeelde zaterdag zelfs een 3-0 voorsprong. Tegen welke club was dat? Dat was tegen RKC? Dat was niet tegen RKC. <laughs> oh jee. <laughs> dat oh. was uh, tegen Roda. -JS. Feyenoord was tegen RKC. Ja, en die oh. speelde inderdaad ook gelijk. En Roda wist uiteindelijk die 3-0 achterstand om te bouwen naar een 3-3. Um, vraag 3 is een kop uit de krant. Die lees ik voor en je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Stank voor dank, dat is de kop. Gaat dit over 1. In Engeland is ophef ontstaan over een anti-Tatcher-betoging... van 2500 oud-mijnwerkers en vakbondsleden. 2. ziekenhuispersoneel wordt jaarlijks duizenden keren... slachtoffer van geweld door patiënten. Of drie, ouders in sneek halen hun kinderen van school af... omdat de school met zijn tijd mee wil gaan... en eist dat de leerlingen alleen nog met iPads werken. Dus stank voor dank, bij welke drie hoort hij? Ik uh, ga voor antwoord 2. En dat is goed, dat is een kop uit het AD. En die krant die deed onderzoek naar fysiek en verbaal geweld tegen ziekenhuispersoneel. Denk bijvoorbeeld aan schelden, slaan, schoppen en stalken. Vraag 4. Op verzoek van het AD gaf een derde van de ziekenhuizen inzage in de gegevens. Omgerekend naar alle ziekenhuizen. Om hoeveel incidenten gaat het dan jaarlijks? 200? Nee, het zijn er echt veel meer. 4500. Het komt neer op 12 incidenten per dag. In 200 gevallen is het geweld zo ernstig dat de patiënt een toegangsverbod krijgt. Die 200 ja, heb je Ja, daar het heb 200 vandaan. Ja. Maar in totaal dus 4500. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Als uiteindelijk zou blijken dat tegen uh, alle wensen in een opleiding blijft bestaan... die niet opleidt voor de arbeidsmarkt... dan kan ik uiteindelijk zelf beslissen om die opleiding te sluiten. Wie is dit? Ja, eh... Uh. Ja. Ja. Het is echt heel erg. Dicht op het puntje van mijn tong. Um, maar dat zegt natuurlijk iedereen. Weet je wie het is? Wat, wat haar functie is? Ik, ja, minister van Onderwijs. Ga ik voor. Maar hoe heet ze ook alweer? Ja, het is heel erg. Eh. Uh... Chrisje. Ja, ik weet het. Ja, het is echt de, misschien dat je, als je te veel leest dat je het dan niet meer kan onthouden of zo. Ja, het is wel Bij 2 van 12 kan je het dan opzoeken, maar dat mag hier niet. Nee, dat... Uh, nou, wat stom. Ja. Jet maken ja, was het. Die zocht je. Uh, vraag oh. 6. Deze bussenmaker wil dus af van de zogenoemde pretstudies. De studies op welk opleidingsniveau wil zij te lijf? Uh, op het MBO-niveau. Ja, dat is goed. Leveren winkelpersoneel en medewerkers die verzorging die hier geen baan kunnen vinden... terwijl vacatures in de techniek wel open blijven staan... dus dat moet voor anderen van maken. Laatste vraag. Kun je in totaal vier punten mee verdienen? Je krijgt zometeen aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Een persoon zoeken wij. Uh, de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Zo gauw je weet wie het is, onmiddellijk stoproepen... dan zetten wij de teller met de punten ook stil... en die komen er dan allemaal nog bij. Het gaat dus om een persoon. Let op. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Ik heb eigen haar... 3. Mijn fans geloven in mij. 2. Ik liet 27.000. Stop, zei ze. Justin Bieber? Justin Bieber? Kom je daar naar bij? Mijn fans geloven in mij, de echte beliebers. De beliebers, ja, uh, inderdaad. Uh, voor 2 punten, ik liet uh, 27.000 meisjes een uur lang wachten in de Gelderdoom. En voor 1 punt, dit weekend schreef ik dat ik hoopte dat Anne Frank een belieber zou zijn geweest. Daar heeft hij dan weer veel kritiek op gekregen. Justin Bieber, inderdaad. Fan? Absoluut niet. <laughs> dat, dat pleit voor je. Oh, wat zeggen we nou alweer? Um, en, en dat de haar van hem, ja, goed, daar is natuurlijk ook een hoop om te doen geweest. Je komt in totaal op uh, vier. Daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel twee van de quiz.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 We zijn terug bij Chrisje Sterk, 24 jaar uit Utrecht. Op het laatste moment, maar werkelijk echt op het allerlaatste moment hier neergezet. In die zin al knap dat je op 4 bent gekomen in deel 1. Daarmee gaan we nu vermenigvuldigen. Je krijgt nu heel veel vragen achter elkaar, 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal stellen, dan geef je het antwoord of je zegt pas... en dan gaan we snel door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De nationale nieuwsbris. In welk land hebben gisteren duizenden mensen gedemonstreerd tegen de monarchie? Pas. Spanje. Hoe heet de beeldend kunstenaar die zaterdag op 87 jaar leeftijd is overleden? Pas. Henk Peters. Het Surinaamse parlement is akkoord gegaan met een grote deal voor de winning van wat? Goud. Goed. Welk theater heeft financiële problemen door een drastische daling van het bezoekersaantal? Carré. Goed. In welk land is het aantal besmette mensen met de nieuwste variant van de vogelziekte gestegen naar 60? China. Dat is goed. Wie won gisteren de Amstel Gold Race? Kreutzinger. Ook goed. In welk land overleed dit weekend de laatste Begijn ter wereld? Uh, dat is in... Portugal. België. Wie heeft dit weekend het Rijksmuseum officieel geopend? Koningin Beatrix. Dat is goed. Volgens welk onderzoeksinstituut leidt 2,7% van de tekenbeten tot de ziekte van Lyme? Pas. RIVM. De regering in welk land publiciteert vandaag wat de bezittingen en inkomsten zijn van de ministers? Uh, België. Frankrijk. Welke atleet won gisteren de marathon van Rotterdam? Uh, een Ethiopier. Regassa heet hij. Een vliegtuig van welke maatschappij is gisteren teruggekeerd naar Schiphol vanwege technische problemen? Goed, hoe heet de wethouder uit Capelle die gezegd heeft... dat hij lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam wil worden? Pas. Joost Eertmans. in welke stad dansten dit weekend ruim 57.000 mensen op straat? Utrecht. Ja, in Duitsland is gisteren een nieuwe partij opgericht met welke naam? Pas. Alternatieven voor Duitsland. De politie arresteerde gisteren 10 supporters van welke voetbalclub? Eh, uh, Feyenoord. Nee, PSV. Wie werd zaterdag gekozen als de nieuwe partijvoorzitter van de ChristenUnie? Pas. Dat is Piet Adema natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb het hele weekend lekker op het rasje gezeten. Ja, je hebt groot gelijk, meid. Uh, 28 punten. Nou, dat is toch eigenlijk helemaal niet slecht, hoor. voor Wat ik zei, en dat moeten we er echt steeds bij zeggen. Je bent hier op het laatste moment neergezet. Totaal onvoorbereid, in feite. Ja. Dus sowieso al stoer dat je dat hebt gedaan. Zeven uh, waren er goed, dus maal vier is dus inderdaad 28. Uh, dat betekent dat je van ons meekrijgt de kaarten voor beeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, hartstikke leuk. En dan maak je de blitz mee bij NOS uh, Nieuws. Let maar eens op. Uh, Dank je wel en een goede reis terug. Dank je Naar de redactie. Wij melden ons zo zometeen weer naar het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. NCRV